Ons luisterspel vanavond is van Roderick Wilkinson, de Corot. De Nederlandse vertaling is van Nora Pitoors en u hoort Doris van Kanegem, Janine Schevernels, Paul Kammermans en Ludo Buschots. De geluidsregie lag bij Valer Michielsen. Technici waren Jan Kuipers en Bart Wijs, regisseur Ludo Schatz. Die zoldering lijkt me iedere keer weer steiler. Uh, dit is zeker een van de torens. Ja. Ho, oh, oh. één een van de twee. Het andere zit aan de noordkant van het huis. Ik vind het vreselijk dat ik u al die last. Oh, Och, het is helemaal geen last, Miss Agnew. Ik kon niet vermoeden dat het zo'n klim was, hè. Ja. Ah, hier zijn ze dan. Oh. Oh. Zo. Ik oh, zal dit, ja. eerst het zuin eraf halen. Ja. Is er licht genoeg, denkt u? Ja, dat denk ik wel, ja. Aha. Zo. Oh. Het is vooral de olieverf die me interesseert. Ja, er zijn er ongeveer een twintigtal. Oh. Was uw echtgenoot een enthousiast verzamelaar? Enthousiast? Ja, dat wel. Hij bleef een amateur, natuurlijk. Eerlijk gezegd... Ja, ik geloof niet dat er veel waardevolle doeken tussen zitten. Hmm. Ziet u maar. Oh, ze, ze zijn heel mooi. Het is vreemd. Heel mooi. Dat u over die paar schilderijen gehoord hebt. Als Pieter nog leefde, dan zou hij zich gevleid voelen. het oh, is heel eenvoudig. En een vriend vertelde me dat er een twintig, dertigtal waren. En ik nam me voor u te vragen of ik ze kon zien. En nu ik toch hier ben, hè. Uh -huh. Ik hoop dat u het niet erg vindt. Oh, helemaal niet. Houdt u van schilderkunst? Ja, ik ben er heel erg in geïnteresseerd. En dan had u goed met Pieter kunnen opschieten. Het was een enige hobby. Hij kon er geen fortuin tegen aangooien... ...maar hij ging steeds weer op zoek naar mooie doeken. En hij kocht ze, als hij kon. Uw man had goede smaak. Dat moet ik zeggen. Ja, hier. Hier bijvoorbeeld. Mm -hmm. Van uh, dit stilleven heb ik altijd veel gehouden. Het hing in onze woonkamer in Glasgow. Oh ja. Dit ziet hij. Oh ja. Ik heb nooit begrepen waarom hij het meebracht. Hij betaalde er twee pond voor of zo. Oh. Vindt u het mooi? Oh. Mag ik het even bij het licht bekijken? Natuurlijk. Oh. Mrs Barclay, denkt u erover om het te verkopen? Uh, eerlijk gezegd, ik denk het niet, miss Agnew. Oh, oh, ik zou het zo graag willen. Ik wil er niet één van verkopen, miss Agnew. Oh, om Miss om Sparkley. Ik, ik ben er zeker van dat dit een waardvol doek is. En kom, kom, kom, miss Agnew, u bent helemaal in de war. Ja, maar dit, dit is. Het is een korog. Is dat zo? Ja, het is een corona, Mrs. Barclay. Het is een heel waardevol schilderij. En ik dacht dat ik alle mogelijke reacties op dat schilderij al gezien had. Maar tranen, dat leek me overdreven. En het verwonderde me van Hilde Agnew. Een zo rustig en verstandig meisje. Natuurlijk wilde ik dat schilderij niet verkopen. Ik zou het niet kunnen. Ik kan beter eerst vertellen hoe ik aan dit huis kwam. Het heet Duster House Hotel. En het is werkelijk een heel mooi oud huis. Met zijn rode baksteen en zijn torentjes lijkt het wel het kasteel van Balmoral. in miniatuur. Het ligt prachtig in het decor van de Schotse hooglanden, aan de oever van de zalmrijke Eckelbeer-rivier, in een rustige omgeving van weiden en bossen. Ja, zo staat het tenminste in onze publiciteitsfolder, en het is niet ver verwijderd van de waarheid. Mijn echtgenoot kocht dit huis enkele jaren geleden, zonder goed te weten wat hij ermee zou doen. Hij had een vaag plan het om te bouwen tot hotel, maar... Hij stierf voor hij het kon verwezenlijken. Tja. En ik? Ik wist helemaal niet wat ermee te beginnen. Goedemorgen, mrs Barkley. Goedemorgen, Angus. Verbraaïda, ik komen zien... Die twee vissers in de rivier hier vlakbij en dan nog twee iets verderop. Ja, het is een prettig gezicht, Angus. Heeft er al iemand iets gevangen? Nee, nog niet. Och, ik zou zo graag willen dat herr Kirschhammer een vis valt. Al is het maar een forel of zo. Ja. Hij en zo vrouw komen helemaal uit Stuttgart om hier te vissen. Uit Stuttgart? Ja. Nee, nee. Nou, dat is een heel eind. Nou, dan moeten we er toch voor zorgen dat hij iets aan de haak krijgt, hè? Een paar forellen zou iets zijn, denk ik. Angus, zeg me de waarheid. Zit er zalm op die rivier? Natuurlijk. Maar ze meer dan genoeg. Maar ik zei het juist. Wanneer werd er nog eens een zalm gevangen, Angus? Nou, no, no, no, u weet wel, de, die die, die Italiaan, ja, die kregen tien ponden aan de haak. Dat was vorig jaar september. Nou, is dat al zo lang geleden, nou ja. Vorig jaar september. Oh ja, ja, eens. Ja, ja. De waarheid, Angus. Oh, dat is hard, dat is heel hard van u, mrs Barclay. Om uw vis op te te dwingen een oordeel te geven over deze rivier. Wel, euh, het is een Heel uh, Een heel mooie rivier Ja, maar zonder zalm wow. Waar of niet? Ja, ja, zo is het, Mrs. Barkley Het uh, schijnt in ieder geval niet te hinderen Ja, zeker niet Want ik zie dat deze maand weer alle kamers bezet zijn Ja, het huis is vol gasten En gasten uit alle delen van de wereld Nou, u bent een schitterende zakenvrouw, Mrs. Barkley Ach, oh, onzin, anders. Het is een prachtig plekje de mensen zijn dol op de Schotse hooglanden. Ja. Kijk om je heen, naar de omgeving. Het is het waard ervoor te betalen, denk je ook niet? Oh, dat is het zeker. zeker. Zelfs tegen luxe prijzen. Ja, zegt dat wel, luxe prijzen. <laughs> maar het is het waard, het is het in, in ieder geval iedere cent waard. En jij zorgt ervoor dat die vissers iets vangen? Ik reken op je. Ja, reken maar op mij, meneer Falkle. Vooral herkirshamer en zijn vrouw. Ja, ja, ja, vooral die mee, ja. Jij laat dat maar aan mij over. Er komen hier nogal wat buitenlanders in dit hotel Fransen, Duitsers, Hollanders, zelfs Amerikanen Ja, Engelsen ook, natuurlijk, die komen niet altijd Maar het is waar, het is een mooi plekje de rivier is misschien de armste aan de zalm van heel Schottel, maar ik, ik kan je verzekeren. Hij ziet eruit als een rivier waar de zalm op zit. En het maakt helemaal geen verschil. Ze vinden het prachtig. Hoe gek de mensen toch zijn. Hoe meer ze voor iets betalen, hoe meer ze het waarderen. Ik weet nog goed. De dag dat Mrs. Barkley hierheen kwam... het was een week nadat haar man gestorven was... en ze zei toen dat ze hun hotelbouw beginnen. Ik kon het haast niet geloven. Ze had totaal geen ervaring in het hotelbedrijf. Het huis, ja. Het is een mooi oud huis, maar dat ligt ver van alles. Geen grote wegen in de buurt, geen mogelijkheid hier te amuseren. Het ligt ver van alles wat de meeste mensen zich wensen... voor een goede vakantie. Maar ze wist waar ze aan begon. Want na een maand of twee hadden we meer gasten dan we logeren konden. En aan wat voor prijzen? Ik weet verdraaid niet hoe die vrouw aan zulke prijzen komt. Maar, om op het vissen terug te komen. Er was er een die dadelijk door had wat voor soort rivier dit is. En dat was een Amerikaan, een zekere Mr. Brandon. Hij stond de hele ochtend te vissen in de rivier. Nou, ja, ik had echt met hem te doen... toen hij met zijn hoge laarzen aan uit het water waaide. Dag, Mr. Branton. Hallo, Angus. Geen geluk gehad, hè? Nee, geen geluk. Geen beet. Het is verdraaid. Ik denk dat het warm is om te vissen. Ja, zo zou je het kunnen stellen. Ja, of, of misschien had u niet het juiste aas. Ah, ah. Weet je wat ik denk, Angus? Nee, nee, wat dat ik denk dat er gewoon geen zalm zit op deze rivier. Geen zalm? Vertraag, dat is nog grof om zoiets te zeggen. Laat me jullie dit zeggen. Ik kwam hier echt niet alleen om te vissen. Ik kwam hier omdat mijn dokter me een korte vakantie voorschreef. En mijn vader deed de rest. Mijn vader en ik... hebben een van de grootste kunsthandelszaken in New York. Hoe hij over die coho hoorde... is mijn raadsel. Ik geloof dat hij het oppikte... op een kunstconferentie in Palm Springs. En dat besliste over de plaats... waar ik mijn vakantie zou doorbrengen. Schotland. Dester House Hotel. Oh, eigenlijk was deze vakantie... een zakelijk pleziertje. Maar omdat er niets te vissen was... Zag ik dat pleziertje niet meer zo goed zitten? Tot ik die middag laat in de eetzaal kwam om te lunchen. Mooi weer vandaag. Oh ja, schitterend. En Ze zeggen dat het al een hele week zo is. Net aangekomen? Ja, twintig minuten geleden. Ah, ik gisteren. Ik vroeg me af of het niet te laat was voor de lunch. Nee, nee, nee, nee, nee. we hebben nog tijd. Ik heb de hele ochtend staan vissen en daarom ben ik zo laat. Veel gevangen? Niets. Oh, ik heb een hekel aan alleen eten. Ik ook. Het enige wat je kan doen is een boek lezen op de krant. Niet bij de lunch. Bij het ontbijt, ja? Ah? Mag dat dan in Engeland? Ja, het mag het. Maar alleen bij het ontbijt. Waar ik vandaan kom, kan je meestal niet lezen bij de lunch. Amen? New York. Hm. Je luncht meestal met zakenrelaties... en er wordt over niks anders gesproken... dan zaken, zaken en nog eens zaken. Wij de avondeten ook? <laughs> nee, nee. S'avonds praten we meestal over interessantere dingen. <laughs> Iedereen weet dat dat in Engeland ook zo is, uh, Mr... Brenton, Dick Brenton. Oh, Hilde Agnew. Miss Hilde Agnew? Miss. Oh. Hier met vakantie, Miss Agnew? Ja, voor een paar dagen. Ik ben gisteravond uit Londen vertrokken... Mijn dokter stuurde me weg uit de stad. En daarom kwam ik naar hier. Erg ziek geweest? <laughs> nee, nee, nee, niks ernstigs. Te veel stress waarschijnlijk, maar dat is onvermijdelijk in New York. Ik kan dit beter eerst vertellen, voor jullie je gaan inbeelden, dat ik op tien minuten smoor verliefd werd op Dick Branton. En. Ja, het is een feit dat ik op tien minuten smor verliefd werd... op Dick Branton. Maar geloof me... dat is iets wat me nooit of ten nimmer had kunnen overkomen... op een andere plaats... of op een ander tijdstip in mijn leven. Ik heb nogal een vreemd beroep voor een vrouw. Ik handel in kunst. Ik schat en koop schilderijen. Ik ben geen echte kunstkenner... Ik handel in kunst. Dat is een verschil. Vader is een echte kunstkenner. Mijn vader is Henry G. Agnew. Kunsthandelaar. Agnew of London. Wereldberoemd. Hij houdt van schilderijen. Hij kent en herkent alle doeken geëxposeerd in alle Europese galerijen. Hij kan met liefde en vuur praten over een schilderij. Met begrip voor kleur, lijn, structuur en perspectief. En dat maakt hem meer tot een liefhebber dan tot een zaakman. Na mijn laatste verholmakingsjaar op een Zwitserse kostschool, begreep ik dat de zaak dringend iemand nodig had met zakeninstinct. Ik weet zeker dat vader er in het begin helemaal niet blij mee was. Maar ik slaagde tamelijk goed. En na twee jaar nam hij me dan toch op in de zaak als jonge vennoot. Wat werd er in de eerste tijd gekletst? Er verscheen zelfs een artikel in een kunstmagazine, waarin ze schreven dat ik was binnengedrongen in een mannenwereld. Daaraf vlug wende iedereen aan het idee. En nu laten ze me rustig begaan. Ik zou dat toffe groene sportwagentje moeten besturen. Vind je dat ik niet goed rijd? Je rijdt uitstekend. Ik vroeg me af of je dat wagentje ook kon besturen met één hand. Maar dat mag niet in Engeland. Het is niet veilig. <laughs> in Amerika is het ook niet veilig. Maar het is een uitstekend middel tot communicatie. <laughs> Je houdt je vislijn verkeerd vast. De vis kan toch niet weten hoe ik mijn vislijn vasthoud? Ah, dat weten ze heel goed. Mijn vader zei altijd... De vis blijft op mijlen van je vandaan als je je vislijn verkeerd vasthoudt. Zo beter? Ah, wacht, ik zal het je voordoen. En ze zeggen nog iets anders. Wat dan? Als je een vrouw leert vissen... Hm? Moet je je arm maar midden leggen? Mm, juist. En dan? En dan moet je haar kussen. Ik wil je iets zeggen, Hilda. Nu dadelijk. Misschien beter niet, Dick. Ik weet dat het moet. Ik weet dat dit het begin is van iets... Geweldigs. Geweldigs. Ik stond in de hol toen ze binnenkwamen. Ik heb al meisjes met schitterende ogen gezien. Maar nog nooit eentje dat zo straalde als Hilde Agenoe die avond. Ze was beeldschoon. Het is altijd al een mooi meisje geweest. Maar God mag weten wat die lange Amerikaner allemaal verteld had. Haha. Ja, zo is de liefde. Waar of niet? En jullie mogen me geloven... Ze zagen me niet eens toen ze binnenkwamen. Ze zagen niemand. Ze zagen alleen elkaar. Ze waren bijna bij de trap toen ik aan dat telefoontje dacht. Oh, uh, miss Agnew. Er was telefoon voor u vanmiddag. Voor mij? Ja, uw vader belde vanuit Londen. Er was niets ernstigs. Maar hij vroeg of u terug wou bellen wanneer u thuis kwam. Oh, dank u, mrs Barclay. Ik zal het dadelijk doen. Neem me niet kwalijk, dik, maar... Oh, het duurt niet lang. Hoor. Doe het vlug. Neem die telefoon daar maar. Oh, Dank je. Uh, Mrs. Barclay, ik wou eerst graag iets met u bespreken. Met mij? Ja, uh, zou het u nu gelegen komen? Natuurlijk. Mm, uh, zullen we ergens gaan zitten? Uh, oh, <laughs> zeker. Hier maar. Mrs. Barclay. <clears throat> ik heb gehoord dat uw overleden echtgenoot schilderijen verzamelde. En dat is juist. Maar hij had geen grote connectie. De laatste jaren van zijn leven kocht hij hier en daar een doek. Als hij het kon betalen. Mrs. Barkley, zou ik ze misschien eens mogen zien? Hè? Op een ogenblik dat het voor u uitkomt natuurlijk. Interesseert u zich voor schilderkunst, Mr. Brunton? In zekere opzicht wel ja. Ik geloof echt niet dat er veel waardevolle schilderijen bij zijn. Misschien niet, maar ik zou ze toch eens graag willen bekijken. Wie vertelde u over de collectie van mijn man? Oh, iemand in New York, denk ik. Uh, iemand die hier zijn vakantie had doorgebracht. Oh. Ik kan me zijn naam niet eens meer herinneren. Of was het mijn vader die het me vertelde? Ik, ik weet het echt niet meer. Wat geeft het? Ik heb erover gehoord. Even hoe, hoe is het mogelijk dat er over een paar schilderijen wordt gesproken tot in Amerika? Mijn man was maar een amateur, weet u. Ik kan het voor u. Morgenochtend om half elf. Uitstekend. Oh, uh, hier is Miss Agnew. Tot morgen dan, Mr. Branton. Ja, tot morgen, Mrs. Barclay. Alles in orde, Hilda? Ja, zo ongeveer. Ik ja, heb toch geen slecht nieuws, hoop ik. Dat hangt ervan af. Uh, uh, is er iets niet in orde? Nee, niets. Niet om je zorgen over te maken. Zo. Ik denk dat ik maar eens naar bed ga. Hilda, voel je je niet lekker? Ja, maar een beetje hoofdpijn, Mr. Branton. Ik hoop dat u vlug over uw ziekte heen komt. Hm? Goeienacht. Hilda... Ja. Hilda... Ja, Brenton hier. Ja, ik vroeg dat gesprek aan met New York. Persoonlijk met Mr. James Brenton. Mm -hmm. Hallo, hallo, hallo, Dad. Ja, goed, goed, dank je. Ja, ik weet dat ik je uit je bed bel, het spijt me. Eh, het is hier negen uur in de ochtend. Ja, kijk, ik wou je iets vragen over Agnew in Londen. Ja, wie leidt die zaak? Ik bedoel, wie zijn erbij betrokken? Hilda Agnew. Dus zij is vennoot van die zaak. Kom hier maar binnen, Miss Agnew. Dank u, Mrs. Barclay. Ach, ik schaam me zo dat ik me liet gaan. Let het je niet aan, liefje. We hebben allemaal wel eens een houdbuig. Misschien komt dat door het schilderij van Corot. Ik... Eh. Zeg maar niets. Wat we allebei nodig hebben, dat is een lekker glaasje sherry. Hm? Doet u geen moeite, alsjeblieft. Ik ben erg lastig geweest. Ik weet niet wat me overkwam. Ach, onzin. Dat heb ik nu ook juist nodig. Een glaasje lekkere droge sherry. Zet je mooie mondje maar aan dat glas, kindje. Dank. Mm. Mm. Het had in werkelijkheid niets met die coro te maken, hè? Nee, ik wil er mij niet mee bemoeien. Uh, wie is daar? Mrs. Barclay, neem die kwalijk. Kan ik Miss nu even spreken, alsjeblieft? Oh, goedemorgen, Mr. Brandon, kom toch binnen. Het is waarschijnlijk Mrs. Barclay die wil spreken. Hilda. Ja, met haar heb ik ook iets te bespreken. Zeg op. Terwijl schenk ik voor u ook een glaasje sherry. Uh, wel, kijk, het zit zo. Gisteravond beloofde u mij de schilderij van uw echt te tonen in het torenkamertje. Hm? Ja, om half elf. Wel, ik wil die afspraak afzeggen als het mogelijk is. Natuurlijk is dat mogelijk. Denk je niet dat het beter is je aan die afspraak te houden? Het was tenslotte een zakenreis. Uh, Waar of niet? Uh, uh, uh, willen jullie mij even verontschuldigen? Ik moet nodig naar beneden iets. En ik kan wachten. Ik ben die me zo om de Helka, plaat alsjeblieft. te werken. Hoe kon ik nu iets weten over eignen Londen, hè? De naam zei me niets. Je zei dat je hier was om gezondheidsreden. Je ja, dokter zou je... ook zo, Hilda. Eerlijk waar. Brampton uit New York. Brampton, kunsthandelaars. Jij kwam hier... Om Om dezelfde reden als jij. En waarom dan die leugen over de dokter? Het was geen leugen, Hilda. Ik kwam hier werkelijk voor een korte vakantie. Maar je wist over die coro? Natuurlijk wist ik erover. Ik nam me voor het vissen af te wisselen met zaken doen. En wist jij dat ik ook hier was om dat doek te kopen? Nee, Hilda, dat wist ik niet. Ik wist niet wie je was, tot ik vanmorgen mijn vader in New York opbelde. Is dat werkelijk waar? Dit? De hele waarheid, Hilda. En ik wil je nog dit zeggen voor het geval u je nog twijfelt. Ik wil die kogel niet. Wij hebben er in het midwest een koper voor die van spanning in zijn handen zit te wrijven. Hij wil het kopen tegen iedere redelijke prijs, maar ik wil het niet. En dat heb ik al tegen mijn vader gezegd. Vader, zei. Oh, Dory. Hilda... Ja, zeg niet dat dit het resultaat is van één glaasje sherry. Oh nee, ik en ja, ik. We ontdekten sinds gisteravond dat we allebei handelen in kunst. En daarom hadden we allebei zo'n belangstelling voor die corot. Ja. <laughs> we denken dat u dit moet weten. Mijn eigen werkt werk voor de zaak van haar vader in Londen en ik voor Brenton in New York. Ik hoop dat u niet het gevoel krijgt dat we u willen bedriegen. Die corot is een heel waardevol doek en we wilden het allebei graag kopen, al. Wisten we het niet van elkaar? Voor mij maakt het geen verschil. Ik wist waarvoor jullie hier waren. Wist u dat? Natuurlijk. Bijna iedereen die hier komt is achter dat schilderij aan. En hiermee geef ik al mijn zaken geheime prijs. Nog een glaasje Sherry? Uh, ja, graag. Ik denk dat we het nodig hebben. Uh, laat me eens even raden, Mrs. Barclay. Dit was niet de eerste keer dat een kunsthandelaar het doek zag. ...kunsthandelaars, kenners, conservators van musea... ...verzamelaars, iedereen wil graag dat schilderij te pakken krijgen. En ze komen hier de hele lente en zomer. Waarom denken jullie dat meneer Kirschhammer hier is? Zijn dan al uw gasten verkopers of verzamelaars? Heel waarschijnlijk wel. Ze komen hier allemaal in de hoop die te kunnen kopen. wat ik niet begrijp is... ...waarom je het dan niet verkoopt? Omdat het op deze manier meer opbrengt, Hilda. Veel meer... U wist dat u die coro bezat? Natuurlijk. Mijn man had het me verteld. En u gelurmt uitslaan? Allereerst besloot ik van dit huis een hotel te maken. Het eerste jaar was een fiasco. Er kwamen ongeveer zes gasten. Ik raakte zelfs in schulden. Maar het is zo'n mooi huis en de omgeving is schitterend. Kwam u daarvoor hierheen, ms Agnew, voor het huis en de omgeving... Nee. Kwam u speciaal uit Amerika om te vissen, Mr. Brandon? Zeker niet. En toen kwam er een heer uit Londen, voor één dag. Ik vertelde hem over de schilderijen en hij herkende de corot dadelijk. Hij was een verzamelaar en wilde het van me kopen. Hij belde zijn zaakvoerder in Parijs en gaf hem opdracht dat doek te kopen tegen iedere redelijke prijs. Hij was vastbesloten, dus kwam die zaakvoerder hierheen met zijn vrouw en ze bleven twee weken. Ik verkocht niet. En u verspreidde het nieuws over de hele wereld? Nee, dat ging vanzelf. Er kwamen steeds meer gasten uit alle delen van de wereld. Ik verdubbelde mijn prijzen en lieten het daarbij. Nu is het huis vol, iedere lente en zomer. En het is allemaal zo geheimzinnig. De een wil van de ander niet weten dat hij achter dat schilderij aanzit. Het is heel gek... Maar het is lonend. Dat waren ze beslist, Angus. Mr. Brightel, genoot van zijn verblijf hier. Met of zonder vis. Ja, dat geloof ik ook. Wel, het was weer een schitterend seizoen, Mrs. Barclay. <laughs> het is echt een internationaal hotel met gasten uit de hele wereld. En het zal nog drukker zijn volgend jaar. Angus. Ja, weet u dat? Ik ben er zeker van. Verdraaid. U bent een handige zakenvrouw, Mrs. Barclay. Dank je, Angus. Maar jij zorgt ervoor dat er vis komt in die verdomde rivier. met Doris van Kanegem, Janine Schevernels, Paul Kammermans en Ludo Buschots in een regie van Ludo Schats.